10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. De plannen van staatssecretaris Fred Teven. Met de gevangenissen leveren geen bezuiniging op, maar kosten 1 miljard euro. Hoort u zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Donald Megens. Na de flinke koersverliezen gisteren van 1 tot 2 procent... zijn de Europese aandelenbeurzen opnieuw lager van start gegaan. Bij opening stond de AIX opnieuw op lichtverlies. En ook Londen, Parijs en Frankfurt openden in de min. Een rol speelt de onrust onder beleggers... over de afbouw van de steunaankopen door de Amerikaanse Fed. De geldpersen van de centrale bank... hebben miljarden gepompt in de Amerikaanse economie... Daardoor daalden obligatiekoersen en rentes... en werden de aandelenkoersen omhoog gestuwd. Mogelijk maken beleggers en investeerders een terugtrekkende beweging... en verzilveren ze de winsten van de voorbije weken. Nationale Ombudsman Brenninkmeijer pleit ervoor... om de wet openbaarheid van bestuur zo snel mogelijk af te schaffen. De wet regelt dat burgers informatie kunnen opvragen bij de overheid. en Als de aanvrager niet op tijd antwoord krijgt, moet de overheid een boete betalen. En Daar maken volgens Brenninkmeijer veel mensen misbruik van.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 Risicobedrijven in de Rotterdamse haven gaan alle meldingen van grote en kleine incidenten openbaar maken. Dat gebeurt op verzoek van burgemeester Talab en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Aanleiding zijn de incidenten bij het tankopslagbedrijf Otviel. Daar waren jarenlang problemen met installaties en met achterstallig onderhoud. Vorig jaar is het bedrijf tijdelijk stilgelegd. De milieudienst was op de hoogte van de problemen, maar omwonenden wisten van niks. Negen Noord-Koreanen die hun land waren ontvlucht... zijn door China teruggestuurd naar Noord-Korea. China erkent Noord-Koreanen niet als vluchtelingen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is woedend. De organisatie roept Pyongyang op om onmiddellijk bekend te maken... waar de negen nu zijn en of ze het goed maken. Vluchtelingen die worden teruggestuurd... worden in Noord-Korea vaak gemarteld of zelfs gedood. Ook de Verenigde Staten zijn bezorgd over de actie van China... Washington vraagt alle landen in de regio mee te werken aan de bescherming van Noord-Koreaanse vluchtelingen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Duiven begonnen aan hun provinciebezoek aan Gelderland. Het paar werd ontvangen door commissaris van de koning Cornelie en door heel veel juichende inwoners. Hartstikke we ze heel veel zien, hè? maar we hebben het toch even gezien. Ja, heel bijzonder. Echt heel erg leuk. Waarom wilt je ze zo graag zien dan? Ja, nou, God, dat, dat maak je maar één keer mee. Zo toch, zo dicht bij je eigen dorp. Dat is helemaal geweldig. Vanmiddag volgt het bezoek aan de provincie Utrecht. Net als tijdens het bezoek afgelopen dinsdag aan Groningen en Drenthe... staan er veel presentaties, muziek, dans en theater op het programma. En over die bezoeken aan Gelderland en Utrecht van vandaag... zo meteen meer van verslaggever Menno Reemeyer in Goedemorgen Nederland. Het weer, bewolkt is het, er trekken buien over. Later vandaag breekt de zon af en toe door, maar die buien blijven. Het wordt 15 graden langs de westkust, 19 graden in het oosten en noordoosten. Een uurtje geleden waren er nog 32 knelpunten op de Nederlandse wegen. Hoe is dat nu, Dennis mooi bij de nee, AWB? Dat zijn er nu negen, Sven. Op de A2 bij Den Bosch loopt het vast in de richting van Utrecht. Tussen Sint-Michaels-Gestel en Knopend staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijshoek is dicht. En op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Nieuwebrug en Harmelen 4 kilometer. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar staat bij 7 naar 3 kilometer. En een stukje verderop bij Duiven ook 3. Er is een ongeluk gebeurd bij Utrecht op de A27 richting Gorkum... Tussen Knopend Eemnes en Utrecht-Noord staat daarom 10 kilometer file. En de andere kant op, richting Almeer, op diezelfde A27. Tussen Utrecht-Veemarkt en Beeldhoven 4 kilometer. Dorald zei het al, we beginnen ons zometeen in het kielzog van De Koning. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons. Nergens vindt een wetenschapper een betere chemie tussen werk en leven. dan in Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 Sven Kokkelman. Gat in de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Steef op het gevangeniswezen van 1 miljard euro. Nederlander wil burgemeester worden in Duitsland. Het is oorlog in Syrië, maar veel fabrieken daar draaien gewoon door. The government they protect us en Free Army protect us too. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Eerst naar Gelderland, waar uh, Willem-Alexander de koning en zijn vrouw, koningin Maxima, zijn begonnen met hun uh, tweede provinciebezoek. Zojuist zijn ze aangekomen in Arnhem. NOS-collega Menno Reemeijer, ik hoorde je al zeggen, buiten de uitzending om, het is hier lekker weer. Dat is mooi ja. meegenomen. <laughs> ja, ja, alsof de duvel de speelt. Maar het zonnetje, ze komen bijna naar buiten. En het zonnetje begint hier uh, in Arnhem te schuilen bij de het huis der provincie in 1954. Opgeleverd tegenover over door toenmalige koningin Juliana... Die stond toen op het balkonnetje te zwaaien. En sinds die tijd heeft er nooit meer iemand opgestaan. Behalve de schoonmakers deze week, denk ik. Maar koning uh, Willem-Alexander en koningin Maxima stonden hier zojuist ook op datzelfde uh balkonnetje. En uh, zwaaiden het voort toe wat op het uh, plein voor het uh, provinciehuis staat. Uh, en daar is een uh, heel parcours uitgelegd in de vorm van een W. En als je hem onderuit hebt, heb ik uh, uitgelegd. Uh, waar ze dan overheen lopen en, en allerlei activiteiten weer gaan zien. Net zoals we dat eigenlijk dinsdag ook in uh, Groningen en Drenthe hebben gezien. Het Airborne Museum, het, uh, het dierenpark wat hier uh, in de buurt zit. En natuurlijk ook de voetbalclub Vitesse. Yeah. Daar, want we komen net uh, het provinciehuis uh, uit. Dus ik, nu kun je me nog, kan ik je nog verstaan. Dus stel een vraag, want zometeen. Uh, was het geluid los, ben ik eh, bang. Nou, die vraag gaat daar betrekking op, namelijk... hoeveel mensen zijn er om dat geluid te produceren? Ja, we waren net in Puiven, daar was het eh, behoorlijk druk. Als ik nu even op tenen ga staan over de me mensen heen kijk... ja, dat valt het me toch weer niet tegen, hoor. Ik heb het je ook gezegd in uh, Groningen. Uh, daar was het uh, voor een doordeweekse uh, dag... waarop gewoon gewerkt moet worden, toch ook druk. En hier toch ook weer wat duizenden mensen uh, langs de kant. Een paar rijen dicht uh, achter de hekken. Wel op veilige afstand natuurlijk, want uh, de beveiliging is net zoals... Uh, afgelopen week behoorlijk te noemen. Goed, jij gaat door in het kielzocht, eh, later de, vandaag naar Utrecht... eindigend in Esselstein vanmiddag. Je ben kan maar... ook wel een kamer krijgen in dat paleis daar zo langzamerhand, hè? Ja, ja, ja. we kunnen meerijden in de bus, denk ik, straks. <laughs> Oké. <Okay. laughs> okay. Met om 1, we horen je straks weer terug hier op Radio 1. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Op dit moment, dames en heren, presenteren verschillende burgemeesters nieuwe berekeningen over de bezuiniging op het gevangeniswezen. Met zijn masterplan wil staatssecretaris Fred Teve, van justitie is die, namelijk honderden miljoenen bezuinigen. Maar volgens deze nieuwe berekeningen zit er een gat in die rekenmethode van 1 miljard euro. Na het onderzoek van de SP van vanochtend dus nu nog meer kritische geluiden. Hans Ter Heegde, goedemorgen. Goedemorgen. U bent burgemeester van heer en een van de initiatiefnemers voor deze berekening. Een gat van 1 miljard. Kunnen ze niet rekenen daarbij veiligheid en justitie? Nou, uh, blijkbaar niet helemaal. Uh, 400 miljoen uh, heeft de, minister, of de staatssecretaris eigenlijk al toegegeven. Uh, dat zijn uh, de leegkomende gevangenissen uh, waar geen andere bestemming voor is. Dat moet uh, de Rijksgebouwdienst gaan betalen. 400 miljoen. En dan komt daar nog bij 600 miljoen omdat ze, naar onze overtuiging, uh, ongeveer 800 uh, uh, mensen die er extra uitgaan, hebben ze niet goed meegerekend. En ze, hebben, uh, uh, te, ze zijn te optimistisch geweest voor wat betreft het krijgen van nieuw werk. voor gevangenispersoneel, uh, wat overtollig wordt. En uh, dan kom je alles bij elkaar op een bedrag van 600 miljoen. Ja. Nou, dus alles bij elkaar met die Rijksgebouwendienstenposten bij is uh, 1 miljard. Ja, als ik het lijstje zo hoor, hoef je geen rocket scientist te zijn... om dit allemaal op een rijtje te krijgen. Nee, dit is uh, vrij evident en uh, dat betekent dus dat dit plan... Uh, dus ook met name uh, uh, de gemeenten en de Rijksgebouwendienst... dus heel veel geld kost, wat niet was uh, ingerekend. En eigenlijk wordt hiermee het probleem uh, voor een belangrijk gedeelte... over uh, de schutting bij de gemeenten gekieperd. Met andere woorden, u moet zelf dan maar uh, die uh, resterende 600 miljoen... ergens vandaag aan. halen. In adem. feite wel, ja. ja. En hebt u dat? Nou, uh, uh, het is dus al uh, heel erg moeilijk om uh, mensen naar werk te geleiden in deze tijd. Daar komen dan dus bij, uh, zeg maar, uh, nou, laten we eens uitgaan van 3000 mensen van uh, de gevangeniswezen. Daar komt dan uh, ook nog bij de mensen met een elektronische detentie, dus met een enkelbandje. Uh, die moeten ook dan naar werk worden geholpen. Nou, u weet hoe moeilijk het allemaal is in deze crisis uh, om mensen naar werk te helpen. Dus dat betekent dat uh, onze capaciteit daartoe, in, ja. en ook met name de regio waar die gevangenissen worden gesloten... dat het dus buitengewoon moeilijk is. En dat gaat ons heel veel, met name uitkeringsgeld, eh, kosten. Juist. Ja, met andere woorden, u zegt... als de staatssecretaris zelf 400 miljoen ergens vandaan denkt... te halen, prima, maar als die dan nog 600 miljoen bij ons... over de schutting kiepert, dat is bij ons niet op te lossen. Zo is dat. En nu? En nu betekent dat dat wij die becijferingen dus hebben uh, laten doen. En dat komt er dus keihard uit. En dat betekent dus uh, dat wij vragen aan de Tweede Kamer. om uh, de minister toch eens even aan de tand te voelen hoe dat de echte becijferingen nu zijn. En ook eens te kijken naar alternatieve uh, uh, bezuinigingen in deze sfeer. Maar waarom uh, zou de Kamer, sorry dat ik u waarom zou de Kamer de minister moeten vragen naar nou hoe de berekeningen in elkaar zitten. als u ze zelf al hebt uitgerekend? Um, uh, omdat uh, wij natuurlijk uh, niet rechtstreeks uh, naar de minister gaan... of naar de staatssecretaris gaan. De Kamer moet de staatssecretaris controleren. De Kamer heeft aangeboden gekregen dit masterplan van de staatssecretaris. Daar uh, komt via ons onderzoek uit dat dat niet helemaal compleet is. Dus moeten zij in hun controlerende taak naar de staatssecretaris zeggen... van dan doe dat werk nog eens over. Ja. En kijk als je daarmee door wil gaan naar alternatieve uh, mogelijkheden. Ja. En er is laatst een grote hoorzitting geweest door de uh, Vaste Kamercommissie... Van van veiligheid en Justitie hierover. Daar zijn dus gevangenisdirecteuren geweest die met alternatieven zijn gekomen. Ook op dit uh, megaplan. Want er worden natuurlijk de helft van de gevangenis wordt gesloten. Dat is nogal wat. Het is nogal een bulldozeroperatie. Ja, 26 en, penitentiaire inrichtingen. Ja, de helft van het aantal gevangenissen inderdaad uh, van Nederland wordt gesloten. En zij kwamen met alternatieven. Nou, dat moet dus de Kamer. Daar hopen we op dat de Kamerleden dat uitlokken bij uh, de staatssecretaris. Kijk daar eens naar die alternatieven. Even wat dichter bij u uh, bij huis kijken. En wat zou de sluiting van de gevangenis bij u betekenen voor uw gemeente? In Heergewaard hebben we drie gevangenissen. En daar werken alles bij elkaar, 550 mensen. Uh, dat betekent dus dat die uh, eigenlijk uh, overtollig worden. Er komt een nieuwe gevangenis uh, voor Amsterdam, Haarlem die, en Heergewaard. Die wordt gebouwd in Zaanstad. Uh -huh. Maar heeft een veel beperktere capaciteit. En uh, wij in Heergewaard sluiten als laatste de uh, gevangenis in 2017. En dat betekent dat de medewerkers van Amsterdam en Haarlem dan al in Zaanstad zitten... en dat ons personeel, zeg maar, in Heergewaard... dan overtollig wordt. Dus van die 550 mensen, daar vrees ik van... dat er echt op straat komen eh, 400 mensen. En dat is dus heel fors in onze gemeente... van ongeveer 53.000 inwoners. Ja. Nou, hebt u steun van de SP? Dat is op zichzelf wel grappig voor een VVD-burgemeester. Uh, we hebben het er eerder over gehad dat ik uh, gewoon burgemeester ben en neutraal. Maar ik kan u zeggen dat uh, uh, alle uh, uh, partijen, uh, die, die voelen hierin mee. Die zien nu dit soort cijfers uh, die heel onwenselijk zijn. Die zien ook alternatieven. En dan zeggen we, werken dat nog eens uit? Dus ja. het is niet zo partijpolitiek gebonden. Het ja. is gewoon iets dat we... Er moeten bezuinigingen komen, dat snappen we ook wel. Ja. Maar dat kan op een creatievere manier en niet op deze bulldozer -methode. Maar hoe dan? Want 2700 respondenten uit het gevangeniswezen en dat onderzoek van de SP dat vandaag bekend werd, geven de plannen een dikke onvoldoende, een 2,5. Dat is correct. En, uh, want zij weten ook als, als deskundigen, onder aanvoering van... Uh, of, of, of met, met ook ideeën uit het werkveld, ja. dat uh, er alternatieven zijn. Maar uh, welke dan? Alternatieven in de sfeer uh, uh, uh, van uh, dat je zegt van uh, wij gaan naar een systeem toe waarbij uh, gevangenen wat meer uh, uh, zelfwerkzaamheid moeten doen. Het werk wat daar gebeurt in de gevangenis moet meer geld opleveren. Dus men kan zelf als gevangene meer in de sfeer van schoonmaken, catering en dat soort zaken doen. Daar zijn ideeën voor. Ik zit daar niet voor, want ik ben uh, gemeentelijke uh, bestuurder. Maar daar zitten dus uh, deskundigen voor. Ja. En die hebben dat aangegeven dat het goede mogelijkheden zijn, hebben dat in die hoorzittingen in de Tweede Kamer ook gezegd van nou, dus laat dat nou eens uitgewerkt worden. Dat ja. alternatief. Een maar tweede onderdeel daarbij is ook nog dat het, het is een heel gecentraliseerd systeem op dit moment is. Je zou ook kunnen denken van ga meer vrijheid geven aan die inrichtingen zelf en dan kan je een heleboel in de overheid besparen. Nou, dat hebben ze geventileerd daar. Nou, laat men daar aan gaan werken. Ja, en gaat dat dan bij elkaar 405 miljoen ja. opleveren? Want ja. dat ja. heeft de staatssecretaris daar is namelijk nodig, anders krijgt hij ruzie met Jeroen Dijsselbloem. Dat is juist en uh, daar zijn dus uh, uh, heb ik begrepen toch uh, becijferingen uh, uh, uh, geweest... en die uitwijzen dat dat daarmee gehaald kan worden, ja. Dus uw oproep aan de staatssecretaris is... Plak, pak een bloknoot en een pen en begin gewoon lekker opnieuw... met de alternatieven die wij aandragen. Ja, aangestuurd ook door de Tweede Kamerleden... die dit gewoon heel erg wensen. Hanterheeg, de burgemeester van Heer Ugewaard. Ik dank u zeer. Alsjeblieft. Het land zak steeds dieper in het oorlogsmoeras.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 Het is al twee jaar oorlog in Syrië, miljoenen mensen zijn op de vlucht... tienduizenden Syriërs zijn dood, maar sommige zaken gaan gewoon door... op het industrieterrein van Aleppo bijvoorbeeld... logeert verslaggever Hans-Jaap Melissen in een nog werkende fabriek. hier. En wat wordt hier gemaakt? Eierdozen, eiertree eigenlijk. En, uh, er kunnen een stuk of twintig eieren in. En er wordt gemaakt van oud papier en oud karton. Er staat een grote machine, het ruikt een beetje eigenaardig... En uh, ja, Mohammed is de zoon uh, van de eigenaar. Uh -huh. Mohammed. Yes. Is it still working, the, the factory? Yeah, we still work. Uh, with the war, we still work. Ondanks de oorlog werken we nog steeds. Kunnen jullie ook die eierdozen vervoeren naar assad gebied? Naar regeringsgebied? Yes. You are here in rebel area. Yes, but there is the driver here. Here they are between uh, free army and between... Uh, ze zijn niet de free army en ze zijn niet een reale army. Maar ze gaan bij grote auto's, grote Suzuki-auto's. Ze nemen van hier naar daar en ze nemen veel geld. Er zijn wat chauffeurs die niet bij de rebellen horen, niet bij de regering. En die, uh, ja, die gaan voor veel geld dwars door de frontlinie heen om eierdozen uh, af te leveren. Wat me opvalt hier? Er uh, lopen heel veel kinderen. Maar wie zijn deze kinderen? Die hangen een beetje rond die machines, die, die spelen met het karton. They come here because the, the father of those people they don't work because of the Ze uh. They get money. Yes. And good money, my father gives them. Ja. De, de, de jongetjes die hier rondhangen, die komen uit het dorpje verderop. Hun vaders hebben geen werk meer op dit moment. En die komen dan hier werken. En die krijgen best wel goed betaald, zeg maar. Hij zegt, mijn vader betaalt ze iets van 50 dollar, omgerekend, in een week. Maar dan moeten ze dus wel vaak uh, s'avonds laat, s'nachts ook werken. Omdat pas s'nachts hier goede elektriciteit is om het hele productieproces te doorlopen. And how old are en hoe oud zijn they? Husten. de kinderen zijn 10 en 11 jaar oud. En een stuk of 10 kinderen helpen mee. Is dit nou een van de weinige fabrieken die nog werken? We can go around and see ja, ja. many textiles, uh, plastic, a lot. Ja. Hij beweert in ieder geval dat 80% van de fabrieken op dit terrein, wat een enorm industrieterrein is, uh, vele kilometers uh, ja, ja, ja. in het kwadraat, dat 80% dus werkt. En dat zijn textielfabrieken, plasticfabrieken, vaak wel op halve kracht. En wat ook is dat in die fabrieken dan dus vluchtelingen gehuisvest zijn. In hoekjes hebben ze dan soms een tent te staan. The government they protect us yeah. de Free Army protect us too because beide of those people uh, they need industry city voor yeah. een new government. Yeah. En hij zegt ook, ja, dit gebied wordt eigenlijk niet gebombardeerd, hoewel er dus wel vlakbij gevochten wordt. Dat horen we steeds, omdat zowel de regering van Assad als de rebellen heel goed begrijpen dat voor een toekomstig Syrië dit een belangrijk ja, uh, terrein is. Deze industrie is natuurlijk essentieel voor de toekomst van het land. Je bent zelf eigenlijk ook een vluchteling die woont in de eigen fabriek. We have house, but uh, think, they fighting, they fighting. So I came here because safe a place. Yeah. Inside uh, my job. Uh, Where was your old house? Inside the old city, in the near citadel of Aleppo. Okay. Nou, het familiehuis staat vlak bij de citadel van Aleppo, waar zwaar gevochten wordt. Dus zijn zij zelf in hun eigen fabriekspand gaan wonen. Met de hele familie en af en toe nog wat extra gasten. Zoals ik dus bijvoorbeeld. Het blijft toch altijd een beetje een merkwaardig beeld. Hier wordt hard gewerkt, de fabriek draait gewoon. Als ik uit deze herrie loop, zo hier de binnenplaats op... En ik kijk naar de nachtelijke hemel, dan zie ik een maan aan de hemel. Als ik de poort doorloop, dan kom ik op de stille fabrieksstraat. Dan zie je op sommige plekken wat licht branden, doeken hangen. Er zitten hier overal vluchtelingen. Maar als je dan verder luistert naar wat hier twee, drie kilometer verderop gebeurt. En wat soms hier gewoon recht overheen vliegt. Granaten, mortiergranaten, tankgranaten. Er wordt nog steeds gevochten hier vlakbij om een ziekenhuis en om een gevangenis. Morgen ga ik met Mohammed, die prachtige, maar o zo zwaar verwoeste oude stad van Aleppo in. Now, we are in souk, in Middelza Market. De oude overdekte markt van die bogen die helemaal zwart geblakerd zijn. Hoort u dus morgen in het vervolg van deze serie... gemaakt door Hans-Jaap Melissen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Van harte welkom via de mail bij de KRO. KRO.nl. Straks, er wil een Nederlander burgemeester worden in Duitsland. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Henk Spaan. Eindelijk zag ik de killing, seizoen 1. Het Deens viel al niet mee. Deens is geen taal, het zijn klanken. Zij iemand bijvoorbeeld. Een komperniel. Dan stond er als ondertitel. Het lijkt me beter dit over te laten aan onze advocaten pernielen. Een komperniel. Zo vreemd is het dus niet dat Deense voetballers zo snel Nederlands leren. Eindelijk kunnen ze een taal spreken met echte woorden en zinnen. Wat een opluchting moet dat zijn voor Deense voetballers. Ook het verhaal van de killing zat niet mee. Elke aflevering een nieuwe verdachte. Dat zijn geen plotwendingen meer. Dat is wanhoop. In televisiekringen noemen ze dat... een drol net zo lang uitrollen totdat alle lucht eraf is. Sarah Lund was de enige figuur naar wie ik benieuwd bleef. Maar kijkend naar de killing kreeg ik heimwee naar Madman... met zijn gelaagde karakters. Don Draper, zo weggelopen uit een roman van Fitzgerald. Betty Draper, die William Faulkner graag had willen hebben... Ik dacht aan de soprano's met zijn inktzwarte humor, aan The Wire, filmies onovertroffen... ...aan het bipolaire meisje uit Homeland, aan Downton Abbey, aan romanzo Criminale, de Romeinse soprano's. Vergeleken daarbij bleef de killing, eh, hoe zal ik het eens uitdrukken, netjes zeggen, zo, zo deens, ja. En nu zou ik zeker naar Borgen moeten kijken, aan me nooit niet... Ten eerste wordt me daardoor net de verkeerde actrutjes te hysterisch overgedaan. Je ruikt de Volkskrant en Vrij Nederland met hun artistieke spatsies. Naar Borgen kijken terwijl de West Wing bestaat. Waarvan ik alle 152 afleveringen zo opnieuw zou kunnen zien. De beste politieke serie ooit. Nee hoor. Borgen hoef ik niet te zien. Borgen lijkt me Deens voor kokhalzen. MUZIEK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 Un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la vie, on pourrait couper la télé, notre deux et s'en aller, toi et moi pour une fois De Paris Peut-être pas mal aussi. Destination ah, yeah. Yannick Noa zoekt zijn bestemming elders. Destination ayer. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Het lijkt erop dat er voor het eerst een Nederlander burgemeester gaat worden in een Duitse plaats. Bernhard Ensink, goedemorgen. Goedemorgen. U bent die Nederlander. U was lange tijd raadslid in Coevorden, Nog steeds trouwens. <coughs> Pardon, ja. maar nu wilt u opeens burgemeester worden van een vlakbijgelegen Duits plaatsje. Waarom in hemelsnaam? Ja, omdat ik daarvoor benaderd ben door de ja, drie grote partijen in, dat, uh, in die stad, Schuttorf. En uh, ja, hoe komt het bij mij? Ik ben geboren en getogen in de Graaf van Bentheim. Dat is eigenlijk in de grensregio maar het ligt aan de Duitse kant. Dus ik ben een beetje actief geweest en heb geleefd aan de Nederlandse kant en aan de Duitse kant van de grens. Ja. Normaal ik ben daar geboren en getogen, spreek de taal, spreek zelfs het dialect. Ja. En, uh, ja, maar, is, maar u hebt de ja. Duitse nationaliteit opgegeven, toch? Ja, ik ben in uh, 1975 vanwege mijn studie naar Nederland gegaan en heb toen na een, uh, zes jaar ongeveer besloten, omdat ik mij wilde vestigen samen met mijn vrouw in de Koevoorde, ja, om uh, af te stappen van telkens verblijfsvergunning en maar het Nederlands paswoord aan te vragen. Ja, en kan je dan wel burgemeester worden van een Duits plaatsje? Ja, dat is heel duidelijk geregeld in de Europese Unie. Dus alle lidstaten worden geacht om dit soort functies ook open te stellen voor uh, inzetenen van een EU-land. Dus uh, dat is verder geen probleem. Dus ik zou het ook kunnen worden? Ja, uh, ik zou zeggen doe een poging. Nou, je moet ook campagne voeren dan, hè? Dat klopt. Bent u daar al druk mee bezig? Ja, het is zover dat we deze week de ledenvergadering van de drie partijen die mij willen steunen op basis van bestuursbesluiten uh, vergaderen. Nou, dat lijkt uh, goed te gaan. En dan zal er dus een formele stap moeten worden genomen dat een uh, zogenaamde waalgemeenschap een kiesvereniging, samen uh, gevormd door die drie partijen, mij kandidaat stelt. En ja, de etenstrijd strijd zal worden gevoerd, denk ik, na de Duitse zomervakantie. Dat is dus vanaf uh, medio augustus. Ja, en hoe populair bent u daar dan? Die mensen kennen mij in principe nog niet. Hè? Behalve dan op basis van een, een, een, een ja, uitgebreid artikel in de regionale krant die Graafsaf van Narichten. Ja. En uh, ja, ik zal nu moeten werken uh, samen met de mensen die mij ondersteunen. om uh, ja, in principe elke uh, inwoner van de Zandgemeinde Schutthorf een keer uh, tegen te komen. Dat is uh, nu ja. de bedoeling. En mocht u het worden, burgemeester daar, gaat dan de Nederlandse nationaliteit weer in de prullenbak en wordt u dan weer Duitser? Of uh, blijft het zoals nee. het nu is? Nee, dat is voor mij een volstrekt ongeschikt punt. Ik weet niet eens precies hoe de regelingen zijn. Destijds toen ik mijn paspoort aanvroeg in Nederland... was het verhaal van de autoriteiten. Je, je moet je Duitse paspoort inleveren. Nee. Dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Nee. Het, ik ben dus uh, ja, geworteld in deze grensregio... En dat is voor mij altijd op de grens, grensoverschreden. Bernard Ensink, uh, u doet mee aan die verkiezingen. Nou, uh, even afwachten tot na de zomer en dan weten we of u het geworden bent. Hartelijk dank voor dit moment. Goedemorgen, dank u wel. Einde van deze uitzending, want het is bijna half elf, dames en heren. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door nu naar Jeroen Wilaert. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven, Ik ben in Lierop. En daar hebben ze volgend jaar ook te maken met verkiezingen. gemeenteraadsverkiezingen die Ferry Mingle niet meer zal duiden op hun Haagse betekenis. Maar we gaan het hier vooral hebben over tekort aan raadsleden. Niet alleen in Brabant hier in de Peel, maar in heel Nederland is dat nijpend. Misschien wel een probleem voor de democratie. In lijn 1, kies voor de NTR. Dit is Radio 1. Is nu de NOS Journaal naast mij, Doral Mechens. Na de flinke koersverliezen van gisteren zijn de Europese aandelenbeurzen opnieuw lager van start gegaan. Bij opening stond de AJX opnieuw op lichtverlies. En ook Londen, Parijs en Frankfurt openden in de min. Afgelopen weken pompte de Amerikaanse centrale bank miljarden in de economie. En daardoor daalden obligatiekoersen en rentes en werden de aandelenkoers omhoog gestuurd. Er zijn nu berichten dat die steunaankopen door de FED mogelijk ten einde lopen. Risicobedrijven in de Rotterdamse haven gaan alle meldingen van grote en kleine incidenten openbaar maken. Dat gebeurt op verzoek van burgemeester Abu Taleb en de veiligheidsregio Rotterdam. Rijnmond. Aanleiding zijn de incidenten bij het tankopslagbedrijf Otfiel. Daar waren jarenlang problemen met installaties en met achterstallig onderhoud. En Nationale Ombudsman Brenning Meijer wil dat de wet openbaarheid van bestuur zo snel mogelijk wordt afgeschaft. De wet regelt dat burgers informatie kunnen opvragen bij de overheid. Als de aanvrager niet op tijd antwoord krijgt, dan moet de overheid een boete betalen. En daar maken volgens Brenning Meijer veel mensen nu misbruik van. Ze sturen spookverzoeken om zo de boete te kunnen innen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hoe met de negen knelpunten die er een half uurtje geleden nog stonden? Dennis, mooi. Dat zijn er nu nog een stuk of zes. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. En op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meers en het knooppunt Europaplein 3. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij 7 naar 3 kilometer. En bij Duiven 2. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht eh, loopt het vast over 9 kilometer... tussen Hilversum en Utrecht-Noord. Er is een ongeluk gebeurd. En aan de andere kant van de vangrail richting Almere... staat tussen Knoopend Rijnzweert en Beeldhoven 5 kilometer. Fijne dag, zeg ik tegen u. En veel plezier met Jeroen Wielaert. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit Lierop. Zit op het kruispunt, komt uh, net een streekbus uh, naar links gereden. Politieke knooppunten genoeg hier. Verkeersknooppunt Lierop met de snelweg tussen Eindhoven en Venlo in de verte. Kijk naar een uh, mooi, prachtig, oud... Uh, uh, dorpsaanwijzingsbord uh, van de ANWB. Mierlo is hier nog vijf minuten vandaan, uh, vijf kilometer. Gelder op negen, Asten zeven en Weert tweeëntwintig. Midden in de Peel zitten we. Aan de andere kant kijk ik uit op de prachtige neogotische kerk... van de heilige naam Jezus. En de bus staat pas pal naast café De Babbelaar. Nou, dat gaan we hier niet doen. We gaan het er eens even stevig over hebben. Ze zoeken er trouwens nog personeel voor bediening en keuken, alleen hebben ze met amateuristische manier uh, de kaar, wat veranderd zie ik daar, um, de babbelaar. Nee zeg, we houden het serieus, want we gaan het hebben over raadslid zijn in een kleine gemeente. 232, 57... Daar doen ze het voor. 232,57 euro met nog een beetje onkostenvergoeding. En voor dit geld werk je dan zo'n 30 tot 100 uur per maand. In Lierop dreigt een hele politieke partij ten onder te gaan... vanwege gebrek aan interesse voor al dat, raadsle uh, al dat, al dat raadswerk. Uh, Lieropse lijst, zo heet die partij, bestaat al meer dan 40 jaar. 40 jaar zijn ze al bezig. Ver voor de Leefbare Wim Steenbakkers. Ja, inderdaad. Daar hadden ze het in Nederland nog helemaal niet over. En ook niet in Lierop. Nee, maar we zorgden er nog wel voor om het hier leefbaar te houden en beter te krijgen. Lierop, ik heb het van tevoren al even over gehad... van oudsher een brave Brabantse agrarische gemeente... die toch ook in toenemende mate te maken krijgt... met de verkeersdruk van elders, want daar, daar zit het te min. hè? Nou, dat is wel een van onze grootste problemen hier in Lierop. Daar uh, komen hier uh, elke dag iets van 15.000 tot 20.000 auto's... Uh, door uh, de kom uh, gereden. En dat vonden we toch wel een beetje veel... En dat betekent dat de bus hier nu voor de Babelaar staat in plaats van op het kerkplein. Omdat er op dit moment maatregelen getroffen worden verderop. Om te pogen een gedeelte van dat verkeer toch een andere route te laten kiezen. Ja, je hebt natuurlijk ook te maken met gewoon de verkeersdruk van grote naburige gemeenten als Eindhoven en Geldrom. Ja, de mensen in Zomeren en het achterliggende gebied die naar het werk gaan... die gaan als regel hier naar Helmond, Eindhoven, Gelderop. Mm -hmm. En dan is voor een gedeelte van die mensen de route door Lierop blijkbaar de meest aantrekkelijke. Terwijl er toch ook een andere route gekozen zou kunnen worden. Bijvoorbeeld langs de Kanaaldijk. En dan meid je de kom van Lierop. Maar ja, het kost weer een kilometer meer, hè? Passen en meten met kilometers en budgetten. Martin Kusters, voorzitter van de Lier op zijn lijst. Je hebt hier helemaal geen problematiek van moslims en Islam en zo hier. Nee, wij uh, hebben die problemen niet. En we zijn overigens ook een hele tolerante uh, gemeenschap... met onze 2200 uh, inwoners uh, hier in Lierop. Levendige gemeenschap? Ja, buitengewoon uh, levendig. Wij zijn, en misschien is dat tegelijkertijd wel ons probleem als het gaat om de politiek. Wij, wij, wij kennen een rijk uh, verenigingsleven. Uh, er gebeurt ook op het gebied uh, van, van de jeugd een hele hoop. Uh, het is toch wel opvallend, denk ik, dat uh, bijvoorbeeld in een dorp als Lierop uh, de drie uh, uh, popfestivals zijn. Uh, we kennen het niet. We kennen het Tuinfeest, we kennen Euroshopper en we kennen het uh, Pityfest. En dat betekent dus dat, dat een heel hoop mensen uh, daarin actief zijn en daar uh, hun, hun genoegen ook in vinden. Maar in de raad willen zitten, ho maar. Althans, dat wordt minder. Gaan we zo meteen ook bespreken met Fonds Zink hier uit uh, Limburg gekomen, uit echt. Voorzitter van de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen. En Houri Sain, projectleider bij ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat, is zometeen aan de telefoon. We hebben de problematiek uh, kort aangestipt aan, uh, in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Uh, de animo om raadsschieter te worden is niet alleen in Lierop, maar in heel Nederland minder. Wat is er met u? Gaat u liever naar het festival? Heeft u helemaal geen zin in uh, hard werken voor zo weinig geld? Maakt u zich geen zorgen over de democratie? Wat vindt u van uw eigen gemeentelijke raadsleden? Wilt u zelf raadslid worden? Wij zijn heel erg benieuwd. Lijn 1, 0800 1121. 0800 1121. Kunt u erover meepraten? Een tweeten naar lijn 1, oh, hashtag lijn 1. En e-mailen naar lijn 1, apestaartntr.nl. Van der Lubbe, heel politiek betrokken zaal altijd, voorman van de dijk. Ze zullen vast wel eens gespeeld hebben op een festival hier in Lierop dan wel in de buurt. Fonds Zinken, ik introduceerde u al, voorzitter, vereniging van plaatselijke politieke groeperingen. Dit is een algemeen landelijke teneur, steeds minder animo voor de raad. Ja, dat is Hoe al, moet dat nou uh, verder met het landsbestuur en vooral de controle op het landsbestuur? Ja, met niet overleg. alleen de controle. In een democratie is de Raad uh, of de Tweede Kamer het hoogste orgaan. Dus zij bepalen het beleid voor hun landen, niet een uh, regering of iets dergelijks. Dus, Hoe ernstig is de situatie? De, het wordt steeds ernstiger, want dat uh, diende zich al meer dan tien jaar geleden diende zich dit al aan... dat er veel minder mensen zich beschikbaar wilden stellen voor het uh, volksvertegenwoordigende beroep. En met name de jongeren die lieten het afweten, meestal in een gezin waar de man en de vrouw werken en ook nog een vrije tijd zouden moeten opofferen aan een raadlidmaatschap of aan een tweede Kamerlidmat. Of is eigenlijk tweede kamer is wat anders omdat dat een beroep is. Maar raadlidmaatschap of provinciale staten, dat zagen ze niet zitten en dat zie je steeds verder teruglopen. Tien jaar geleden begon dat. Ja. Dat is ongeveer dezelfde periode van de opkomst van de Partij voor Tuin. Uh, en die, dat soort uh, toch wel breed gedragen bewegingen in het volk. Ja, toen, toen kwamen daar een aantal mensen die zich beschikbaar stelden. Maar of dat nu de kwaliteit verbeterde, dat is nog maar de vraag. Hè? Want je moet, als je een raadlidmaatschap wil aanvaarden... dan moet je toch uh, heel goed opgeleid worden van tevoren... met de problematiek te maken krijgt. Je bent namelijk de intermediair tussen het volk en de uitvoerende macht. Dus je moet dus tijd hebben om met de mensen, de inwoners te praten. En daar, daarna moet je dus een idee hebben hoe je met het dorp verder gaat. En dat moet je dan voorleggen in de raad aan de uitvoerende macht. En dat is het probleem. En is in, binnen onze Zaken heeft dat uiteindelijk ook ontdekt. Na 2010, de verkiezingen van de gemeenteraad, is er een commissie gevormd die een, een, een, een rapport heeft uitgebracht. Daar heb ik ook in gezeten. Over het recruteren van volksvertegenwoordigers. En dat rapport hebben ze uitgebracht. En daar kan iedereen in kijken hoe hij dat doet. Maar ik vind dat ze voorbij gaan aan de essentie van het probleem. En dat is, uh, je moet de tijd echt hebben in deze tijd. In deze moeilijke tijd moet je de tijd nemen. En dat is niet meer de vrije tijd. En ook corruptie, uh, belangenverstrengeling heeft allemaal te maken... Met het feit dat maar je... In daarnaast... Limburg heeft u daar alles mee te maken ja, gehad met nee. meneer Van Rij in Roermond, nietwaar? En daar is het een hele... Ja. Maar los daarvan, het gaat niet alleen over vrije tijd, uh, het gaat over professionaliteit, over yes. invullingen. Daarom hebben we ook aan de telefoon Hoelie Sahin, projectleider bij ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Zelf raadslid geweest, toch? Ja, dat klopt. En waar? Is zelf ook... Ja. Ik ben zelf uh, in de gemeente Zoetermeer tien jaar lang uh, gemeenteraadslid zit geweest. Wat van de laatste twee jaren als uh, fractievoorzitter. Heeft vond Sinke ook al aangehoord. Uh, rapport dat ja. toch nog uh, enige tekorten uh, vertoont. Uh, jullie zijn daar bij ProDemos bezig om die, die tekorten uh, terug te brengen, middels cursussen toch? Aan raadsleden. Wat, ja. wat houden die in? Ja, een van de, die conclusies uit het rapport waar uh, de heer Sink het ook over heeft, uh, was bereid raadsleden heel goed voor. Geeft ze een realistisch beeld van wat het uh, raadswerk inhoudt. En, en, en dat doen wij met onze cursussen. Deze cursussen die verzorgen wij in opdracht van gemeenten. Een gemeente benadert ons en wij gaan naar die gemeente toe en ja, organiseren daar een, bijeenkomst, een cursus van zes bijeenkomsten. Dat kan ook vier bijeenkomsten zijn. En we zien dat uh, die inspanning vanuit die gemeente en die samenwerking echt uh, loont. Mensen... Uh, melden zich uh, echt massaal aan. Een gemeente zoals Brielen, daar een kleine gemeente, maar daar hadden zich 98 mensen voor aangemeld, om een voorbeeld te geven. Um, uh, een Lansingerland uh, met, met meer dan 60 deelnemers. Dus we zien dat als een gemeente uh, een, een, zo, zoiets als een cursus of een bijeenkomst, dat kan ook uh, een eenmalige bijeenkomst zijn, dat dat loont en mensen ook uh, ja, makkelijker naar een gemeentehuis uh, gaan kijken. Geluk... Zo is die lokale politiek. Als eh, jij, Juli Saïn, eh, die ja. aantallen noemt... dan schiet mij ook te binnen dat het misschien per gemeente verschilt... Eh, wat voor onderwerpen er zijn, wat voor, wat voor, wat voor problematiek er speelt... en hoe, ja. om een oud woord te noemen, hoe, hoe geëngageerd men is. Want engagement, dat is nog iets uit ja. eh, toen ik nog wat jonger was dan vandaag. Ja. Engagement, dat, dat bracht veel jongeren ook naar raadsvergaderingen. Ja. Ik heb er menig eh, mee ja, maar, gemaakt. Maar ja. hoe zit dat dan? Is, de, verschilt het dan toch per gemeente? Gemeente. Nou, we zien nou, eigenlijk dat over alle gemeenten wel... dat er uh, heel veel belangstelling is, ook vanuit jongeren... maar ook ouderen of van gepensioneerden die veel meer tijd hebben. Ook, uh, dus het engagement is er wel. Maar mensen weten wat ik heel erg zie is dat mensen nog niet weten... bij welke partij lid zouden moeten worden. Er zijn mensen die ons benaderen en vragen van... ja, ik uh, wil raadslid worden, maar hoe pak ik dat nou aan? En dan leg ik uit, van de politieke partijen zijn al lang begonnen... met de werving en selectie. Dus dan ben je eigenlijk al een beetje te laat... Dus uh, we zien daar een soort van informatieachterstand. En kijk, uh, 3% van, van mensen in Nederland is uh, lid van een politieke partij. Dus, en die politieke partij starten natuurlijk met de werving en scouting... vooral in hun eigen bestaande ledenbestanden. En uh, wat goed zou zijn als ze ook buiten die ledenbestanden... ook al heel erg vroeg uh, op mensen opsporen die, ja, net zoals u zegt, uh, geëngageerd zijn... maatschappelijk betrokken zijn... Talentscouts... Ja, dus je, gaat op, je moet naar die vindplaatsen. plaatsen. Waar zijn, waar zijn die mensen, waar zijn die jongeren, waar zijn die vrouwen... die wel uh, misschien interesse hebben, maar nog een, uh, die nog een drempel hebben... om ook daadwerkelijk die stap te maken. Hoe moet dit, hoe moet dit verder, en... kortom? Wacht even, ik moet je onderbreken, want dan moet ik even naar de luisteraars oproepen. 081121 is de vraag. Hoe moet dat verder dan met die raadsleden? Hoor? We komen zo wel bij je terug. Want we zijn erg benieuwd hoe het zit met de activiteit van de gemeente zelf. Maar Wim Steenbakkers hier, van de Lier op zijn lijst, die stak zijn vinger op. Ja, ik, als ik het uh, mevrouw Sahin zo uh, beluister, dan lijkt het alsof je als raadslid uh, zo'n beetje gestudeerd moet hebben voordat je daarin uh, terecht kunt. Ik denk dat gewoon betrokkenheid, wat er lokaal leeft en daarin in, in actief zijn, dat dat toch de, de basis, en je noemt zelf het engagement, dat, dat dat toch de basis is om... ...om ja, je in te zetten voor in feite je lokale gemeenschap. En dat kan prima via een lokale partij natuurlijk. Want die kennis en, neem je al mee voor je eigen lokale die, gemeenschap? Die neem, die, neem je, die neem je mee, je weet wat er leeft. Je, je, je, je, je ziet dat in, in je directe omgeving. Je hebt contacten met de mensen, je bent gemakkelijk benaderbaar. En daarmee ga je die raad in. En dan gaat het om het instrumentariumfonds te zinken. Want het gevaar is toch dat je met dat engagement of met die betrokkenheid toch een beetje als een amateur in de raad zit. En je kunt laten overvleugelen door de echte gehaaide beroepspolitici. Ja, dat is, dat is waar. En uh, uh, ik denk ook dat het goed is dat er uh, raadsleden een cursus volgen. Want de VPPG geeft ook cursussen. En met name gericht op uh, de lokale democratie. Want die moeten echt versterkt worden. Dit is ook gebleken uit een rapport van de Universiteit van Tilburg dat uh, na de verkiezing van 2010 is uitgekomen. Daarin uh, heeft... Uh de professor Bogers aangegeven dat het eens goed zou zijn... dat de, de regering een verbod zou leggen op het deelnemen... van landelijke politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat speelt natuurlijk altijd mee. Ik heb het er ja. net over Ferry Mingelen en ook zijn opvolger. Ja. Hoe, goed of, hoe goed ook zal dat moeten duiden. Maar dat is het. Het is dus nee, is altijd een zekere vervuiling en vermenging op. Omdat daardoor de mensen... meer dan 60 procent heeft dan helemaal geen interesse... in de lokale politiek terwijl de lokale democratie het hoogste orgaan is in een democratie. En dat is een van de grootste problemen waarom er lokaal... dus zeg maar in de gemeenteraden minder mensen zich verkiesbaar stellen. Degenen die er degene die nog gaan naar politieke landelijke partijen... die kijken naar de mogelijkheden die ze hebben om ergens een baan te krijgen... of, of een verdere toekomst te uh, hebben. Maar dat heb je dus niet als je als echt als volksvertegenwoordiger in een gemeente wil... Uh, werken Dan wil je ook voor de gemeente gaan. En dan ga je niet in eigen belang om te kijken hoe je verder je toekomst kunt invullen via een politieke landelijke partij. En als dat niet verandert, dan zeg ik u dat het nog steeds erger wordt met onze democratie. Dan blijf je in een omklimming zitten. En is dat eigenlijk blijf... gewoon ja. een hondenbaan? Uh, sowieso is dat een hondenbaan. Omdat uh, ten eerste welke uh, kracht heeft een, een raad? De kracht van de raad. Zou eigenlijk het hoogste orgaan in de gemeente moeten zijn. Maar je ziet dat het meestal het college van het BMW is. De beroepsbestuurders. De beroepsbestuurders en de ambtenaren die het voor te zeggen hebben. En, uh, en dan heb je dan ook nog eens dat je in een uh, raad een, een coalitie en een oppositie hebt. Een twee-partijenstelsel die dan bekvechtend over de straat gaan. En dat moet eruit. Je het moet hele echt... spel van wielen en dealen. Ja. Dat is echt iets voor de gehaaide jongens. Ja. Uh, Martien Kusters die stak hier naast Café de Babbelaars zijn vinger op als voorzitter van lier ja. op zijn lijst. Ja, ik, ik, ik denk dat het probleem... natuurlijk. Het is allemaal waar wat hier uh, gezegd wordt, maar het gaat natuurlijk om de primaire uh, belangstelling en aandacht uh, voor het politieke... Het, het echte voor, vuur. Het echte vuur. Want je moet er, als je raadslid bent, dat kun je niet zomaar vrijblijvend doen. Je moet daar echt voor gaan. Je moet daar je hele ziel en zaligheid ingooien. En, en dat kost dus tijd. En wat je, wat je gewoon ziet, is dat op dit moment uh, mensen vaak, hè, tussen, uh, de mensen in de leeftijd tussen de 25 en de 50 jaar, die hebben het druk met met hun gezin, met hun werk. En, en dan zijn ze nog wel bereid om projectmatig uh, iets te doen in zo'n dorp. Ze zijn ook nog wel bereid als die algemene uh, belangstelling, of het algemene belang, gekoppeld is aan een persoonlijk belang, bijvoorbeeld in een voetbalclub, kinderen voetballen. Maar als het gaat om het echt uh, algemeen belang. Het politieke, ja, het, handwerk. Het politieke handwerk. Politieke handwerk, dan, ja dan zou ik wel eens graag willen horen uh, wat, wat daar nu, nu uh, het middel voor is om mensen zeg maar, die belangstelling. Uh, terug te brengen. En misschien is het wel zo dat, ik had het net over die festivals en zo... Dat loopt allemaal als een trein. Dat loopt, ook als, een, lol. Dat loopt ook als een trein. Omdat de, de, de, de faciliteiten en de voorzieningen en de vergunningen... Eh, dat, dat uh, gebeurt allemaal door de politiek uiteindelijk. Maar, ja, maar, maar ja, de, politi we komen... de politiek doet ook de minder populaire dingen. Zoals gisteren, Hengelo. We hadden het over ja. wel of niet verkopen van het Fanny Blanke stadion Is hier het probleem niet? Uh, het, inmiddels aan de telefoon Sonja. Die wil wel naar Lierop om uh, daar in de raad te zitten? Ja. Nou vertel, ik, uh, je komt helemaal, die zit je nou, woont helemaal in ik... insgede. Ja, en uh, ik heb hier een hele uitzichtloze positie wel. En ik heb ook wel geprobeerd om um, uh, van alles te tot... doen. Ik heb nog momenteel heb ik 100 jong uitkering. Ik ben sinds vijftiende gehandicapt, maar het is meer fysiek en ik ben uh, geestelijk. Ik heb ze heel goed op een rijtje. Ik heb ook uh, havel en zo wel gedaan, niet helemaal afgemaakt, maar ik heb nog wel een. Uh, ik ben behoorlijk intelligent, veel hersens. Ik ben multicommunicatief. Ik kan uh, allerlei culturen en, en geloven omgaan. Maar kortom, je hebt de en... tijd en je hebt de zin en je hebt het vuur. Ja, ik heb ook heel veel passie. En vooral voor mijn naaste mens. En dus, dus dan zou ik die stap moeten nemen. Dan Zou ik moeten gaan verhuizen naar Lierop. Dat gaan we even voorstellen aan die uh, zijn. projectleider bij ProDemos. Is dat wat? Uh, verkassen in het belang van de politiek? Voor kassen, wat bedoel je daar? Nou, ver, ver, verhuizen? Als je niet in de ene raad aan de bak komt, dan maar bijvoorbeeld naar Lierop? Nou, ik denk, denk niet dat het als eerste het uitgangspunt zou moeten zijn. Maar als je eh, graag wil verhuizen naar een andere gemeente omdat je daar eh, wil wonen... dan zou dat natuurlijk wel een, een prima kant zijn om daar ook misschien politiek actief eh, te worden. Maar ik denk dat zo'n gemeente als Lierop ook misschien zelf ook... Eh, Bijeenkomsten kan organiseren. En ik hoorde uh, het eerste, van de eerste spreker dat er een heel actief verenigingsleven is. Dus, en ook vaak mensen die in verenigingen actief zijn, in besturen of, of as, als actief lid, zijn vaak maatschappelijk betrokken. Uh, en die mensen zou je ook misschien kunnen interesseren. Ja, maar het is het, gelet... Het is gelet op wat Martin Kusters zei. Sorry dat ik je zo onderbreek. Martin Kusters ja. zei het ook al. Het is het een of het ander. Het is druk. En, je hebt en de, ja. en de, en de vereniging en de, uh, de politiek. Kijk, ik heb het ook. Tijdens mijn politieke penetratie wat had ik het ook heel goed met een gezin. En een hele drukke baan. Maar wat ik, wat mij, wat ik altijd heel veel, waar ik heel veel energie van kreeg. Was als ik als ook getukte om resultaten te behalen. Dus, uh, en allereerst moet je, wat ik ook nog een keer wil bedragen. dat je moet vanuit de maatschappelijke betrokkenheid... De politiek ingaan, dus niet inderdaad om een beroepspoliticus te worden, maar je, je moet een aantal idealen hebben waar je natuurlijk iets mee wil doen. En, uh, en, als, je, en als je iets lukt, ook al zijn het kleine stapjes, dan, uh, ja, dan krijg je daar ook ongelooflijk veel energie van. Dat, en is, je, uh, dat is heel veel, bevredigend. Maar het punt is. Ik ja, moet, en als je ik, veel ouder... Ja. Ik moet toch ook even weer ouder. naar... Ja, nog even jouw punt dan? Ja, als je veel... Als, we hebben ook wel eens oud naast ondervraagd. En als je die bevraagt, dan... was het nou? Hoe kijk je terug. Dat zeggen ze bijna allemaal met heel veel voldoening. Het was hartstikke leuk en ik, ik zou het iedereen aanraden. Dus dat is, uh, het heeft toch een andere keer zijn. En ik snap ook wel dat die tijdsbelasting ongelooflijk groot is. Hè. Er is ook een onderzoek gedaan van de raad nu, de raadredenvereniging. Daaruit uh, blijkt dat 60, 70% van de tijd gaat uh, naar vergaderen. En, en, en de rest van de tijd gaat naar, uh, naar de tijd. Waarbij, waarbij de Raad zit in contact met de Dat is. Dat is de tijd. Terwijl dat, dat, uh... dat eigenlijk veel belangrijker is, natuurlijk. Je moet gewoon naar de mensen toe. Moet, uh, en dat is je primaire rol. Heel duidelijk. Maar dan zegt Fons zinken dat er toch ook een, een heel stevige invloed uitgaat van... dat is één, de landelijke partijen... die altijd op hun manier over de gemeente heen hun strijd uitvoeren. En dan heb ik ook nog een mailtje van Niels Bosman... die zegt dat de opkomst van rechts en misschien ook wel linkspopulisme... geen geschikte professionele kandidaten oplevert. Uh, kortom, het... het, het het, het grotere politieke gevecht maakt de mensen ook terughoudend, merk je dat? Ja. Nou, wat ik, wat ik goed vind aan de lokale partijen, is... Hè, de, de meeste raadsleden in Nederland, ongeveer 23 24 procent... is actief vanuit een lokale politieke partij. Mm. En uh, je hoort vaak terug dat, dat raadsleden van lokale politieke partijen... toch ook veel meer contact zoeken met, met, uh, met de inwoners van hun gemeente. En dat is een uh, pluspunt voor hen. Natuurlijk helpen landelijke partijen wel hun lokale afdelingen met, met informatie, met training, maar soms ook inhoudelijk input. Dus zij hebben daar eigenlijk een streepje voor. En um, volgens mij kan, kan een, een, een landelijke, of een lokale VVD-fractie toch nog uh, verschillen met een landelijke ook al zijn. Het dus staat, staat dichter bij de mensen. Sta ja. dichter bij de mensen. Net zoals uh, Marcel Jongraad, die is uh, raadslid in Castricum. Voor welke partij? En Marcel. met welke betrokken, betrokkenheid, Marcel? Ik ben van D66 in Kastrikum ik uh, nou, ben 33 en zit inmiddels uh, vier jaar in de raad. Ik heb een ontzettend naam gezien. Jij hebt geen probleem met de tijd en met uh, de, de, lage, de, de lage vergoeding. Wat doe je daar, vooral in Castricum? Ik uh, zit uh, op ruimtelijke ordening en uh, ik doe het erbij als hobby. Ik heb uh, een, gewone, een gewone dagtaak en uh, ja, eigenlijk allemaal avonduitjes uh, gaan op aan uh, vergaderen, contact met inwoners. Wat, wat voor werk, werk doe jij er, verder? Een, uh, wat, zeg je? wat voor werk doe jij verder? Ik uh, ben jurist bij een, uh, een groot bedrijf. Maar goed, jong en... jong en betrokken. Het vuur is er. Het, het vuur is er en uh, nou ja, er wordt net een, uh, een beetje een negatief beeld uh, geschetst. Volgens mij uh, zijn er een hele hoop uh, jonge raadsleden, jonge betrokken raadsleden... en jonge betrokken politici die uh, gewoon met, met veel goede ook uh, de raad ingaan zich bewust zijn van tijdsdruk die, er, die erbij zit, maar toch hun expertise en hun kennis en kunnen we inzetten om, uh, om bepaalde dorpen er dus, uh, beter te maken. Onlangs, ondanks de lage betalingen, want we krijgen hier ook een mailtje binnen van Hendrik die zegt, moeten die raadsleden uit kleine gemeenten niet gewoon dubbele betaald krijgen? De McDonald's, zegt hij, betaalt beter. Dat, dat komt helemaal als het gaat uitzetten tegenover de uren. En, en, en, en, dan is het inderdaad meer een, een onkostenvergoeding. Maar ik denk dat als je in de raad gaat uh, voor het geld, dat je dan een verkeerde insteek hebt. Uh, ik ben echt in de raad gegaan uh, bij met een maatschappelijke Ik doe het als, als hobby uh, om uh, een praktijk te maken. En het geld is uh, leuk om een laptopje van uh, je... te kopen, uh, zodat je je raadswerk digitaal kunt doen. Maar dat, uh, Dank, dat je wel. Dank je wel, Marcel. Het boodschip is duidelijk geworden, ondanks de slechte lijn. Wim Steenbakkers, ik hoor toch hier iemand die duidelijk zegt dat, of, of die duidelijk maakt dat het ware kapitaal toch in het hart zit voor de zaak. Nou, om het geld hoef je het niet te doen. Maar dat, ik merk ook, als ik met andere raadsleden praat, dat het geld ook niet de drijf is om raadslid te worden. En dat, uh, ja... Het is, een, het, het is een aardige tegemoetkoming. Het is niet niets. Maar om nou uh, te zeggen dat dit het voor het geld uh, raadslid zou moeten worden... dat hoef je in een gemeente als Zomeren uh, niet te doen. Want dat uh, krijg je inderdaad, uh, kun je inderdaad beter bij de McDonald's uh, gaan werken. <laughs> moeten, we dan toch, moeten we dan toch een beetje vertrouwen krijgen... Zo, in de aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen uh, van volgend jaar? We hebben nog maar heel kort over vertrouwen, fonds ja. zinken. Toch, toch optimistisch? Ja, ik, ik, wat betreft de lokale partijen ben ik toch wel wat optimistisch. Maar uh, ik wil nog één aangeven dat met name de politieke landelijke partijen ook nog eens uh, miljoenen subsidie jaarlijks krijgen voor opleiding van uh, uh, volksvertegenwoordigers, terwijl dat de lokale partijen niet krijgen. Hier is de balans verkeerd. Daar is echt de balans verkeerd en uh, dat uh, zie je nu ook overal in de praktijk. Moet aangewerkt worden. Martin Kusters, toch op optimistisch? Misschien wel over de, over het over, over de overleving moet ik zeggen, van de lieren op zijn lijst? Nou, ik hoop dat van harte. En ik zou graag willen onderstrepen wat ook Marcel net aangaf. Dat het uh, gaat om, om, uh, graag om, om jonge mensen. En dat het uh, vaak toch betekent de verrijking van je eigen leven. Je doet daar enorm veel ervaring op. Het is taai, maar je kunt toch iets bewerkstelligen. En Absoluut. dat Absoluut. Het is, het is meer dan de moeite waard. Waar kunnen mensen zich aanmelden voor de lieren op zijn lijst? Nou ze kunnen uh, makkelijker denk ik, je belt gewoon naar uh, Martin Kusters uh, 33 15 10. En uh, wij zullen heel graag een gesprek met je hebben om, om uh, samen met Wim en Annette uh, te praten over wat het precies inhoudt en hoe interessant het kan zijn. En anders kun je nog een cursus volgen of wat bij Hoeri Sahin, projectleider bij ProDemos. Hier, dit was Lierop bij Café de Babbelaar met de Gang. Vandaag bestaan met Martijn Gringo, Fatima en Paul Rijman. Als altijd heel vertrouwd aan Maarten, was er Maarten. Aan de knoppen, Paul Rijman. En de bakkers van uh, meel voor de appelflappen. Ja, bedankt voor de appelflappen.